Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland stuurt een oorlogsschip naar de Rode Zee... om te helpen bij de grote internationale missie daar. Hoetie-rebellen bestoken al maanden westerse schepen met raketten... en daardoor lopen pakketten dikke vertraging op. Om te helpen stuurt Nederland een fragat. Dat is best een groot schip, vertelt verslaggever Wilco Boom. Het fragat heeft luchtafweer aan boord... waarmee raketten die de Hoeties gebruiken om die schepen aan te vallen... onschadelijk kunnen worden gemaakt... Verschillende Haagse bronnen bevestigden vandaag tegen de NOS dat de ministerraad morgen deze beslissing gaat nemen. Eind deze maand moet het schip zijn aangekomen in de Rode Zee. De Verenigde Staten gaan een haven bouwen in Gaza om via de zee noodhulp te kunnen bieden. Dat melden Amerikaanse media. Via die tijdelijke haven moeten honderden vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook binnenkomen. Het gaat waarschijnlijk een paar weken duren voordat de hulpverlening via de haven kan beginnen. Een uitvaartondernemer uit Hoogvliet moet 3,5 jaar de cel in omdat hij drugs maakte in zijn uitvaartcentrum. De stoffen om die drugs te maken vervoerde hij met zijn lijkwagen. De politie betrapte hem vorig jaar op de snelweg. De lijkwagen viel op omdat hij superzwaar beladen was. Agenten vonden in de laadruimte, waar normaal een kist ligt, 675 kilo chemische stoffen om amfetamine mee te maken. En een bijzondere advertentie van de dierentuin in Overloon in Brabant. Ze verkopen de jeep waar de leeuwen jarenlang op hebben gelegen. De jeep is volledig APK afgekeurd. Hij is bedekt met mos en ook de lampen doen het niet meer. Maar toch, de jeep heeft wel iets unieks. We hebben nog wat kattenharen. Her en der kom je misschien nog wel een botje tegen. En hij heeft ook wel een bepaalde geur waarvan je echt liefhebber moet zijn. En dat zit allemaal in, dit, in deze in jeep. Ja, en de dierentuin heeft al een paar aanbiedingen gekregen op die.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 Inderdaad. Zo werkt dat. Ik had de livestream uh, gewoon... En uh, ik denk, waarom duurt het, uh, waarom duurt het zo lang? <laughs> dus op een gegeven moment was het een, uh, een extended version van uh, deze April Afternoon. Ik denk, dat komt er komt helemaal geen aan. Nou, maar ja, uh, kijk, als je hetzelfde uh, uh, geluid op het uh, kanaal van uh, YouTube en, het, uh, en ook van de uitzending hebt... Dan wordt het in één keer heel stil. Maar goed, uh, die tweede uur is inmiddels ook begonnen. April Afternoon uh, trapte dit uh, uur af met... De Gorus. Uh, even kijken. Op uh, drie en op vier zitten uh, de gasten uh, van vanavond. Banks. En een gitarist in de persoon van Wouter die ook meegekomen is. Ja, want uh, anders uh, gaat het uh, hele feest uh, niet helemaal goed uh, door denk lastig, ik ja. eerder gezegd. Um, jullie beiden uh, hebben ook vorig jaar meegedaan aan de Rob Klopt. Ja, ja hè? Um, laten we eerst beginnen met jou. Want je heet in het echt natuurlijk uh, Guxje. Dus uh, dat, uh, dat gaan we dan uh, even dus stiekem even uh, noemen. Dus, <laughs> ja, natuurlijk. Uh, ja. Ik kan uh, slecht zeggen... Bens, hoe is het uh, nu? Maar uh, ja, Mag kan wel, wel natuurlijk. <laughs> ja. Ik uh, weet bij, uh, bij de, de, de eerste voorronde... dat we op een gegeven moment... P.V. de aankondiging uh, deed... Uh, dat jij uh, songs schrijft... en dat je dan... al is het dan maar één iemand... die je dan op een gegeven moment... Tot nadenken stemt dat je dan al iets hebt bereikt. Zo, uh, zo ongeveer in die woorden, uh, bracht hij het op het podium. Klopt. Vind, je, vind je dat uh, nog steeds? Dat, uh, dat je op die manier uh, nog muziek uh, maakt? Voor nou, de, ja? Ik vind wel. Mag je iets dichter bij de oh, microfoon? Ja, ja? Dat ga ik doen. Ja? Uh, ik vind wel dat in deze tijden uh, dat zeg maar, als ik één iemand kan bereiken. Ja? Ik vind dat al heel erg uh, waardevol. Ja? Um, dus het. Is natuurlijk super leuk als je veel mensen kan bereiken. Ja. Maar iedereen daarvan is er één. Ja. Dus als ik één iemand bereik en daarmee ja, iemand kan raken of iemand kan helpen of iets mijn muziek voor iemand betekent. Ja. Dat vind ik echt prachtig. Zo was het. Dat, dat ja. was, waren de, de woorden die, die de heer Fischer gebruikte in, in dat opzicht. Um, ja, dat was toen, uh, toen ook de wereld een beetje in de fik staat. Die staat eigenlijk nog steeds in de fik in dat opzicht. Um, maar dat is eigenlijk ook een motivatie voor jou... om nog steeds de manier liedjes te schrijven... om misschien mensen hoop te geven, zoiets? Ja, nou, ik, uh, mijn nummers... Ik vind wel dat ze heel erg hoopvol zijn. Ja. Maar er zit ook een soort... Uh, ja, als jonge vrouw, zeg maar, maak je best wel veel dingen mee. Ja. En um, daar gaan mijn nummers vooral over. Over ja. die levenslessen en... Uh, toch ook wel donkere momenten... Ja. Maar waar je dan wel weer kracht uit kan halen. Ja. Dus het is erg hoopvol... maar er zitten ook wel wat... Uh, donkere dingetjes in. Zeg ja. maar. Uh, voel je je daar ook een beetje bij aangetrokken? Want ik hoor wel eens vaker... Uh, de donkere kant vinden uh, mensen toch wel leuk... op een, een of andere manier. Nou, ik wil niet zeggen dat het leuk is... maar het hoort bij het leven. Ja. Dus, uh, oh, ja. Je moet beide kanten eigenlijk een beetje... Ja, je, moet het, je moet het denk ik omarmen... Hmm. De donkere kanten die zijn er nou eenmaal ook. Ja. En ik denk dat als je er probeert kracht uit te halen en er sterker uitkomt, mm -hmm. uh, dat dat alleen maar zorgt voor groei en meer geluk. Ja, um, nou heb jij dus vorig jaar meegedaan aan de dat wordt maar uh, je hebt ook op het uh, plein van de vrijheid uh, gestaan. Op 5 mei heb je ook uh, staan spelen met. Je buurman uh, onder meer, uh, ja, met je buurman onder meer uh, naast je. dus Ziek, hè? Ja. ja um, maar uh, hoe, uh, hoe is het eigenlijk uh, naderhand met uh, dat uh, verhaal gelopen, nadat je dus de daar woord hebt gedaan en ook dat optreden uh, van vorig jaar in uh, mei? Nou, ten eerste ben ik heel goed gaan nadenken van wat nou eigenlijk de volgende stap zou moeten worden. Ja. Maar um, ja, er liggen gewoon best wel veel nummers klaar. Ja. En um, het plan is gewoon. Ik ben die nu aan het opnemen. Ik ben bezig met een debuut-EP. Ja. Um, dus daar ben ik vooral heel erg veel mee bezig. En daar zit vooral heel veel tijd in nu. Ja. Um, dus dat is een beetje de main focus nu. Ja, uh, ja eigenlijk is dat een beetje de je vraag volgens mij. Ja, nee, van wat, je, wat, je, wat het je heeft opgeleverd. Hè? Dus wat, mm -hmm. wat eruit voortgekomen is. En wat je nu aan het doen bent. Dat, nou ja, dat, dat zeg je dus. Ja. Je, je, je hebt in ieder geval de focus gelegd op... De nummers uh, maken die je nog uh, wil maken. Ja. Um, dan ga ik even naar je buurman. Uh, no. Want uh, dat is Wouter. Ja. ja, uh, oh, bent, nou, ja, ja want, uh, want het is eigenlijk een band, hè, toch? Banks. Ja, ja, het is ja, in principe is het een band. Alleen we zijn wel in... Uh, um, Guusje is wel zeg maar uh, de, de, de main character van de band. En ja. wij uh, zorgen dat wij haar muziek zeg maar, zo goed mogelijk vertolken. Ja. Dus dat is een beetje ons doel. Ja. Dus, uh, maar het is wel, in principe is het gewoon ook een band. Inderdaad. Ja. Uh, wat ik neem aan, mm. jullie kennen elkaar van de, het, het conservatorium van ja, Haarlem. zeker. Ja. Zijn jullie daar alle twee nog mee bezig? Eerst ja. bij jou Wouter? Ja, of? ik ben nog bezig. Ik ben nu uh, bezig met afstuderen. Ja. Uh, en wat studeer jij dan af? Ik studeer gitaar gewoon. Dat is, ja. mijn, uh, dat, dat is mijn hoofdvak. Dus dat uh, gaan we straks ook uh, meemaken. Ja, zeker uh, want weten. Uh, daarvoor ben je ook uh, meegekomen. <laughs> ja. uh, en, hoe zit het met jou in dat, uh, dat opzicht? Met studeren aan het conservatorium Haarlem? Ja, nou, ik zit momenteel mijn derde jaar ja. uh, en ik studeer aan de richting Creative Artists. Dat is de artiestenopleiding uh, ja. Ja, van het conservatorium. Ja. Um, dus ja, lekker bezig. Nog steeds heel leuk. Ja, ja lekker druk. Ja, uh, dus, dus uh, er is no, uh, wat de Engelsen zeggen, never dull moment. Never dull moment. Nee, zeker niet op het conservatorium. <laughs> nee, nee. <laughs> Nee, want er zitten er ook mensen die vorig jaar ook meegedaan hebben. Die zitten ook, er zitten er al een flinke aantal op dat conservatorium ja. van Haarlem, heb ik ja. begrepen. Allemaal of schoolgenoten. Ja, school... in Bruisend, uh, Bruisende boel. Ja, ja, ja, ja. Ja. Um, um, um, ja, het lijkt wel alsof het gewoon aan de bomen groeit. Dat ze daaruit kunnen plukken en dat dat allemaal op <laughs> de Rob Agda wordt staat te spelen. Zo ja, ja. Je. Het, gevoelt, het gevoelt wel een beetje, Ja? Ja. ja. ja. Uh, Oké, okay. dus uh, we, gaan, we gaan straks uh, jullie uh, horen. Uh, hoeveel nummers gaan jullie spelen? Vijf. Vijf? Oh, Oké, okay. vijf, vijf, vijf nummers. Dus ja. dat doen we dan uh, in een blokje van twee en een blokje van drie. Dat uh, lijkt me dan uh, cool. wel, uh, wel heel erg leuk om die uh, te doen. Um, dat zou direct... In ieder geval de kop is er even af. Dank jullie wel voor dit uh, moment. En uh, dan uh, gaan we nog even twee nummers uh, laten horen. En dan uh, gaan we uh, ons uh, opmaken voor het... Uh, Spelen van een uh, blokje van twee. Dus dat zo dadelijk. Maar uh, we hebben ook deelnemers van dit jaar. in Hier op Agda wordt. En sterker nog. Zij komen terug volgende week in de finale. En dan heb ik het over The Void. En dat nummer heet What a Into the late night. I feel the heat rushing through my veins. We walk a fine And it's about time. We go together like Water and fire Get lost almost this in time You left me behind In the motion of crime I'm ready to forgive you I probably Een beetje de band uh, rondom Jeps Salvisberger, maar uh, niet helemaal waar, want uh, Jeps Salvisberger is van Darker en de man die je uh, hoorde is Valerio Racenti, dat is uh, de, de frontman van de band. Inmiddels zijn ze met z'n drieën, maar het is ooit uh, begonnen met twee mensen en daar is die Jeps Salvisberger er dus één van en de andere is Eval of Eveline Rombouts. En Memento hebben ze afgelopen vrijdag uh, uitgebracht. En uh, dat is het uh, nieuwe album waar onder meer een aantal nummers uh, staan... die ze al eerder hebben gereleased uh, met een EP en noem maar op. Uh, dat zeggende um, gaan wij uh, ons opmaken voor het eerste blokje van twee... want uh, ze gaan uh, hier spelen. Banks, oftewel Guusje en Wouter, want het uh, tweetal is vandaag hier in uh, de studio... Uh, vorig jaar uh, nog gezien tijdens drop nou, de drop-up, daar wordt voorronde en natuurlijk op het uh, plein van de vrijheid, het podium uh, daar al daar op het uh, bevrijdingspop. En nu uh, twee mensen dus uh, in de studio, dus het, gaat, het gaat iets anders uh, klinken dan uh, wat we normaal gesproken een beetje uh, gaan. Uh, en we nemen eigenlijk een beetje een voorschot op wat er nog gaat komen, want ga je uh, Banks zoeken op Spotify. Nee, je vindt er niks over. Dus uh, we hebben gewoon uh, ook uh, wat dat betreft uh, heel fijn dat we hier een aantal nummers kunnen laten horen. En we beginnen uh, met Vengeance. Uh, daar had jij nog wat over te vertellen. Uh, vertel, wat is er, uh, wat is er over te vertellen? Zeker. Nou ja, de mensen die mij kennen, die weten dat ik ongeveer de grootste James Bond-fan ben die er bestaat. Oh. En um, dit nummer is eigenlijk een soort geïnspireerd op de James Bond-film Quantum of Solace. Oh. Um, ja, ik heb dus eigenlijk een soort van een beetje met James Bond in mijn achterhoofd dit nummer geschreven. En dat kan je ook wel horen, zeg maar. Ah, Oké, okay. dus uh, en wellicht dat er, is dat er misschien ook een droom dat als er ooit een Bond-film. Dat jij uh, de, de titelsong zou kunnen schrijven. Want dat is, uh... Ja, dat is natuurlijk de, de grootste droom die er is. Maar heel eerlijk, alles met James Bond uh, vind ik geweldig. Dus als ik een klein rolletje zou mogen spelen, dat zou ik ook wel leuk vinden. Oké, oké, oké. Nou ja, goed. Uh, we, gaan het, we gaan het meemaken. Hier is, hier is het eerste nummer van vanavond: Vengeance van Banks. ik zal bijna zeggen ja. Ik zou bijna zeggen: Daniel Craig, eat your heart out. Yeah, let's go. Uh, alleen uh, Daniel Craig zal niet meer de gedaante aannemen van James Bond. Dat nee. wordt iemand anders, waarschijnlijk. Spannend. Dus ja, uh, het is in Holland hè, waar het conservatorium uh, onder valt. Ja. Maar. Uh, is daar ook een acteursopleiding? Loopt daar een James Bond al rond of dat weet je is, dat nou Volgens mij niet, niet maar ik uh, geef mezelf op. Ja. Oké, okay. ja, dus, nou, dan, dan, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar goed, uh, de emancipatie gaat, uh, gaat voor, uh, voort. Waarom niet een vrouwelijke geheimagent? Ja, dat zou toch zomaar kunnen. Um, tweede nummer van vanavond is Hooray! Of your lips feel soft on my skin like I'm all you want. The feeling of this is one that I'll miss when you are gone. Break it up, tear it down, just enough to shake a fag. I tell myself every time I see the mirror to break it up and tear it down. Maybe we should reconsider all there's left to say until we meet again. Hooray, it's time to say goodbye again. Hooray, now we move on to someone else. We move on to the sun. And I still believe we are one. But I will let go. You know I don't belong to anyone. I will stand strong. Cause this ain't a sad song. It's a way for me to move on You're so far away and it's not okay But I say hooray I say hooray yeah, yeah. You're so far away and it's not okay But I say hooray Yes, yes, yes. Zodanig in het volgende uur. We nog natuurlijk nog een aantal nummers horen. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst weer gewoon even nieuwe muziek draaien. Want dit was gisteren uitgekomen. Er zijn ook altijd mensen die zeggen van... vrijdags, daar doen we niet aan. Want de meeste releases die vinden altijd op de vrijdag plaats. Maar Fleur Lyon denkt daar anders over. En die heeft gewoon gezegd... ik doe het lekker op woensdag en waarom ook niet. Er zit een bepaalde lading. Daar kom ik nog wel even op terug... Uh, want het gaat eigenlijk ook een beetje over ja, hoe mensen in de hulpverlening uh, met mensen omgaan met mentale klachten. En uh, dat is vaak een, een standaard uh, verhaal. Maar probeer je nou eens een keer echt te verplaatsen in de persoon die je uh, in de behandelruimte zou hebben. Dus een beetje wat meer echte interesse tonen. In plaats van een, uh, een soort van standaardlijstje volgen. Daar is het eigenlijk om te doen. Want. Follow you en dat is de nieuwe single dus van Fleur Lion I'm sitting here I'm feeling numb again The conversation starting here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 Terry Zebra was dat uh, met uh, off the ground. Ik uh, raak steeds dat ene dopje kwijt weer van dit minkpaneel. Ik, uh, ik weet niet wat dat is. Op een of andere manier uh, uh, schijnt dat uh, toch niet helemaal vast uh, te zitten. Maar goed. Um, uh, inmiddels uh, weer aangeschoven. Uh, banks. En kijk nou eens. 007. 007. Ja. Nou, laten we daar eens even mee beginnen. Uh, Solitaire Zebra, dat zal ik nog eventjes afkondigen. Off the ground, want het is een Groningse band. Ik weet niet uh, wat dat is. Uh, daar schijnt, het toch, uh, dat schijnt toch een beetje een uh, muzikaal uh, nest te zijn. En uh, daar komen toch een aantal aardige dingen vandaan. Ook uit Haarlem trouwens, want uh, er zitten hier twee mensen tegenover mij die uh, daar uh, bivakkeren in Haarlem. Is, um, voordat we even over 007 uh, gaan praten, is we toch wel een plek waar uh, een beetje muziek minded, een muziek minded stad. Uh, vinden jullie dat, of niet? Laat ik eerst bij jou beginnen. Ja. Want je zit uh, een <laughs> beetje zo van. Maar ja, maar, Wat ja, ik... kan beter? Of, uh... Ja, maar eens kijken, hoe ik het een beetje zie. In Haarlem hebben we gewoon ons bulletje een beetje van ja. alle mensen En die ja. kennen elkaar natuurlijk ook. Een beetje wel. Mm -hmm. um, Harlem heeft zeker wel een paar leuke plekjes. Zoals Steels is heel, altijd heel gezellig om ja. ook op te treden en zo. Wolfhound uh, heb je ook. Uh, ik ken niet eens. <laughs> nee, maar het ik... zit, uh, zit bij, uh, bij de grote markt. Uh, oh, ja, de riviervismarkt. Okay. Uh, als je uh, wolfhound uh, binnenkomt. ja oh, En dan uh, moet je de trap naar beneden. En dan is het uh, zo'n donker gewelf, oh geweld. Okay, dat. dat klinkt wel cool. Inderdaad. Wouter okay. woont ook niet in Haarlem. Nee, ik woon dus. zelf in Amsterdam. Want Jij woont in Amsterdam. Ja, ik... dat, is, dat is nog beter, uh, denk ik. Ja, ik vind gestart. dat iets inderdaad. Ja. Maar voor de rest is Haarlem echt wel... Uh, als je je nou mensen kent en je bubbeltje hebt zoals wij gelukkig wel hebben... Is het echt wel een... Uh, een muzikaal een gezellig plekje, zeker. Ja, ja uh, jij zegt Amsterdam, maar dat ja. is dan een tikje anders, denk ik, toch? Ja, het, het, daar heb je echt wel alles, zeg maar. Ook, ook, elke dag is daar alles. Ja, <laughs> uh, daar heb je ook van die obscure uh, hutten, om het even zo te zeggen. De Okkie in de OT301, ja. om even wat, uh, wat uh, te noemen. Er <laughs> ik. genoeg obscure plekken, zeker. Ja, <laughs> ja uh, de OT301 is volgens mij zo'n beetje een, een kraakpont, uh, wat ze omgebouwd uh, tot een een of andere schuur uh, waar uh, beentjes op uh, kunnen draaien. Ja. ja, ik woon daar zelf ook inderdaad in een, in een soort van halve kraakband die is een beetje voor zend hebben omgebouwd. Dus je hebt genoeg van uh, zulke, zulke plekken. obscure plekken inderdaad. Skatecafé. Skatecafé, heel leuk, heel gezellig. Ja. Je hebt er genoeg daar inderdaad. Ja. Ja. Uh, is dat uh, misschien... Ja, dan ga ik even stiekem uh, naar, jij, <laughs> naar, naar, naar, naar, naar Guusje toe. Uh, die, uh, is dat misschien stiekem een plek om te kijken van... Daar kunnen we toch ook wel een release show houden... als dat één keer zover uh, zou komen. Ik denk dat we op verschillende plekken een release show <laughs> kunnen houden. Dus ja, daar een zou hele schieker... release tour. Ja, we maken gewoon een... Ja, nou, even... dus, <laughs> er schijnt ook een uh, assortiment van skateparken uh, te zijn in Haarlem. Dus ja, uh, uh, in de buurt Noord. van... Uh, ja. Wat is het ook alweer? Dat uh, meubel uh, ding ja, in de Warenpolder. Daar, ja. Ja. Ja. daar kan je ook... Uh, dat heb ik me laten vertellen. Veelmets heeft daar uh, geloof ik iets uh, gedaan. Oh, sick. Oh, dat kan wel ja. inderdaad zo. Ja. Ja. Ja. Uh, maar uh, ho hoe ervaar jij Haarlem als muziekstad? Uh, ja, ik vind Haarlem eigenlijk helemaal geweldig als muziekstad. <laughs> maar goed, ik woon er ook. Dus ik Echt. ben er heel vaak te vinden. Dus ik weet gewoon de plekjes waar je uh, live muziek kan horen. Dus jij hebt Steels, elke dag live muziek. Hm. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. Dus ja. ik ben een groot Steels fan. Um, maar ook uh, de Louisiana heeft veel live muziek. Die zitten op uh, het Zeilweg, geloof ik, hè? De, in de buurt van de flop Flopkan daar. Klopt. Dat is ook trouwens een hut waar je, waar je ook um, kunt spelen, Flopkan. Ja, maar dat doen we wel iets we minder gaan. vaak, volgens ja, mij. Ja. Uh, en de Louis de Louisiana, die ja? kan dus live muziek, maar ook Roast heeft live muziek. Dat ken ik niet, maar waar zit Roast, dat? Roast, uh, die zit uh, naast uh, Fish Bar Monk. Het zit een beetje bij, uh, aan het Sparen zeg maar. Oh, daar. Dat zit dan een beetje aan de andere kant. ja. ja, ja. Dus er zijn echt genoeg plekjes zeg maar, waar je live muziek kan horen... en uh, waar je ook kan spelen. Dus het is echt wel heel erg leuk. Ja. Uh, we hadden het net even in beeld ook kunnen zien... voor de mensen die op jij buis deze uitzending zitten te volgen. Uh, liet je iets zien van 007. Waar komt die fascinatie toch vandaan van 007? Waar komt dat vandaan? Ik heb echt geen idee. Ik weet nog dat ik uh, zeg maar toen de film Skyfall uitkwam... Hm. Nou, toen was ik best wel wat, iets wat jong... Nou, laat ik, ik weet niet meer hoe oud ik was. Maar toen kwam die echt uit. Ja. Um, en ik weet nog omdat ik die met mijn vader ging kijken. Ik was heel jong. En ik snapte er echt geen bal van. <laughs> die film ging zo snel. En ik dacht echt, ik zit er met, va met mijn vader in de bioscoop. Mijn vader vond het helemaal geweldig. Mm. En ik zat daar gewoon echt een beetje van, wat, wat gebeurt hier? <laughs> um, dus ik was niet meteen fan, zeg maar. Ja. Uh, maar toen kwam er volgens mij een keer een herhaling van een uh, oudere film uh, op uh, RTL 7. Waar altijd wordt gezegd, meer voor mannen. Meer voor mannen. <laughs> ja. Dat is altijd iets waar ik, is wat ik uh, die Marties, vind. Ja, die Marty Stoker die heeft ook hier uh, de spotjes ingestoken. Uh, ja. En ingesproken, ingestoken, ingesproken. Dat is een Babylonische spraakverwarring Precies. in dit geval. Maar um, ja, dan hoor je ook echt zo'n zo over de top stem. Die dat zegt, ja, meer voor mannen. Nee, meer en, voor het mannen, ja. ja. Ja, dus ik ben echt geen man, allesbehalve. Maar echt die man. James Bond film, uh, die sprak mij in één keer zo erg aan. En ik mm. vond het zo vet. Mm. En uh, toen ben ik dus een beetje gaan duiken in James Bond films. Heb ik op een gegeven moment een box geleend. Met alle James Bond films die er zeg maar tot toen uit waren. Ik heb ze thuis gewoon allemaal liggen. Ja, ik, ik, super vet. Ja. Um, dus ik ben gewoon. Alle films gaan kijken en waar kwam ik achter dat ik ze allemaal te gek vond? Ja. Dus ik heb ze niet allemaal één keer gekeken, maar echt wel een flink hey, aantal keer. Ja, je bent wel een dagen bezig als je ze allemaal wil afzien. Ik ben, ik ben er even mee bezig geweest en uh, still going strong. Ik vind ze nog steeds te gek, alleen kan ik nu wel echt zeg maar, de dialoog mee spreken. Ook dat. Dus ja. Uh, ja. Echt ik, ik, ik, er is ook. Uh, ik vind het altijd. Uh, met Roger Moore. En die, uh, die speelt ook uh, daarin uh, in, uh, mee. En dat op een gegeven moment. Helemaal aan het begin. Bij For Your Eyes Only. Uh -huh. Dan neemt hij die, die vent mee. Uh, die Ernst Bloveld. In die rolstoel. En toen die zegt hij. Die, Put me down. En waarop uh, Roger Moore heel zegt. Oh, you want to get off? En Zo huh, so Zo in, cool in, in, in, in, in die pijp. Ja, ja. Dat, vind ik, dat vind ik echt een staaltje van droge Britse humor. En dat. <laughs> En, Mooi, he? la ja, en later met uh, Piers Brosnan uh, over die uh, Mediamagnaat die kranten uh, uitloopt uh, te brengen. Hè, en dat hij een tegenstander zo drukpers ingooit en insmijt. En dat hij zegt: <lacht> They print anything these days. Ja, dat, uh, <lacht> ja. dat, dat vind ik ook zoiets. Ja, ik vind maar de humor, uh, dat moet jou denk ik ook wel aanspreken, toch? Ik vind het echt allemaal zo vet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het me heel erg aanspreekt. Een soort van de nonchalantheid die ja. zeg maar James Bond met, met zich meedraagt. Ja. En ook een soort van het, het makkelijke. Als in, iedereen neemt altijd de moeilijke route. Ja. En hij denkt altijd, nou, de deur kan ook gewoon open. Daar hoef je niet overheen te springen, <laughs> weet je wel. Ik vind, dat, uh, ik vind dat iets heel moois hebben. En natuurlijk, uh, een, een man in een pak spreekt mij dan ook alweer aan. Hmm. Dus ik, dat bedoel ik. Ik ben wel een vrouw. Een man in een pak vind ik toch erg aantrekkelijk. Mm. Dus uh, dat is ook iets wat ik heel Als jij je release, dat ik ergens dan toch maar een soort van toxido-smoking moet, moet gaan, gaan trekken <tie> Nou, je zou mij waarschijnlijk ook in een pak zien. Dus, oh, oh Ja, zeker. oh okay. Ja, ja. <tie> ik, <tie> ik zit er ineens ja. van, het zou wel wat zijn. Het zou wel dat, wat zijn. Ja, uh, verslaggever in pak... En, uh, en, degene, de en, uh, en de martinis. Martinis, 100%. Ja, uh, shaken zeker. <laughs> ik wou het net zeggen, maar je was al voor. Uh, die nonchalance, uh, zit dat ook een beetje in jouw muziek? Zo'n mooi bruggetje weer. Uh, wat je net vertelde over de nonchalantheid uh, van James Bond. Het karakter van James Bond. Zit dat ja. ook in je muziek? Ik denk dat het vooral erg in Banks zit. Ja? Als in Banks is uh, toch wel een... Ik, ik, als je, zeg maar, Banks daarvoor een scène moet schetsen... dan zeg ik altijd een soort fancy club, mm -hmm. waar een beetje een soort mensen lopen... waarvan je denkt, ze zouden ook uit de jaren dertig kunnen komen. Dus mm -hmm. smokings, gala-jurken, cocktailtjes. Maar wel de modernheid, zeg maar, als in allemaal rode flitsende lichten. Ja. Super moderne muziek. Mm -hmm. um, maar die stijlen, als je die mengt met elkaar, krijg je bangs. Aha. Dus uh, er zit uh, wel degelijk een, uh, een soort bent van... Ja, een soort uh, slag naar, uh, naar het verleden uh, wat je probeert te koppelen aan het heden. Zoiets. Zeker weten. Ja. Nou, een uh, duidelijk uh, verhaal. Uh, dank voor zover. Dus uh, we gaan uh, straks uh, natuurlijk in de tweede uur natuurlijk meer van jullie horen. Maar we hebben hier ook eens een, uh, een tweetal gehad. En die brengen een beetje dancemuziek. En ze hebben Dusk uitgebracht. En daar staat ook uh, dit fijne nummer op. Track 14 van de Kiwi Club. Ze hebben het ook uh, min of meer ook, uh, verteld uh, hier tijdens de uitzending. Dat hun muziek eigenlijk nooit af is. En uh, elke keer als ze het uh, spelen, dan is, zit daar ook een uh, andere accent in. Ze noemen het conceptuele dansmuziek. Maar uh, het is altijd wel uh, heel erg fijn. We hebben ze hier ook in de studio gehad. De Kiwi Club. Ze komen geloof ik uit, uh, uit de buurt van Leiden. Daar komen ze vandaan. En uh, het grappige was, ik uh, deed uh, de allereerste popronde voor 3 voor 12 Noord-Holland in 2022. En ik uh, loop van, nou ja, laat ik zeggen, van de flapkan uh, naar de, de, de dakkas. En ik uh, kom langs de Kinkykappers en ik hoorde daar uh, de Kiwi Club uh, spelen. Die ik denk, ik ga eens oh. toch eens even kijken van wat die jongens allemaal aan het doen zijn. Sprak me aan. Ik heb uh, meteen ook uh, bedacht, uh, dit even in mijn achterhoofd houden, uh, dat ik die jongens een keer uitnodig. En dat hebben we dan ook in 2023. Gedaan. Ze zijn ook geweest bij ons. Um, we gaan uh, zo langzamerhand een beetje op uh, naar het nieuws van 9 uur. Dan hebben we er nog eentje, nog een uur. En bovendien, deze uh, uitzending kan je wel komende maandag terug beluisteren tussen 6 en 9. Afgelopen maandag ging het uh, even een beetje mis. We hebben een aankondiging gedaan uh, na het uur van herhaling. Maar het was dus gewoon een reguliere uitzending. Maakt niet uit, het is uh, gewoon uh, wat dat betreft best uh, wel een beetje spannend. Ook hier geldt een never dull moment hier bij Alternative FM in dat opzicht. Er is er nog een en dat is uh, deze van Von Vee. Ook vast uh, priks een beetje, maar dit is nog een beetje in uh, de traditie van Openly Remember. Unreal, tot aan het nieuws dus van 9 uur.